Drie uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Het VN-rapport over de vermoedelijke gifgasaanval op een buitenwijk van Damaskus in augustus is klaar. Dat heeft een woordvoerder van de VN gezegd. Later vandaag zal het rapport door VN-baas Ban Ki-moon worden voorgelegd aan de VN-veiligheidsraad. En daarna krijgen alle landen van de volkerenorganisatie een toelichting van Ban. Het inspectieteam heeft onderzocht of er bij de aanval gifgas is gebruikt en zo ja welk gifgas. De inspecteurs mochten niet onderzoeken wie er achter de gifgasaanval zat. In de afgelopen dagen heeft Syrië beloofd om zijn chemische wapenarsenaal te ontmantelen. Gepensioneerden worden volgend jaar het hardst getroffen in hun portemonnee, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Hun koopkracht daalt met gemiddeld anderhalf procent. Aanvullende pensioenen groeien niet of nauwelijks mee met de inflatie en in sommige gevallen worden ze zelfs gekort. Dit jaar leveren gepensioneerden al 2,5 in. Mensen met een uitkering gaan er in 2014 een half procent op achteruit, verwacht het CPB. De koopkracht van werkenden blijft gelijk. In Mexico heeft noodweer aan zeker 17 mensen het leven gekost. Zware regenval heeft de afgelopen dagen aan twee kusten... grote wateroverlast veroorzaakt, met overstromingen en aardverschuivingen. Storm Manuel teistert de westkust van Mexico... en de oostkust kampt met orkaan Ingrid. Verwacht wordt dat het oog van de orkaan... later vandaag het vasteland bereikt. In de zuidelijke deelstaat Guerrero kwamen 11 mensen om. Zes van hen kwamen uit één familie. Ze verongelukten op een weg die door het noodweer weer heel gevaarlijk was geworden. Zo'n 5000 mensen die aan de golf van Mexico wonen zijn geëvacueerd. Het weer in de loop van de nacht trekt de regen naar het oosten weg en het koelt af tot 10 graden. Overdag van tijd tot tijd zon, maar ook buien vooral in het noordwesten en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO Nacht van het Goede Leven Jan Emoos. Nou, je moet wel gek zijn om uh, s'nachts om half vier een spelletje te gaan doen op de radio. Inderdaad, dus dat gaan we ook doen over een half uur. Het mysterie van Emily gaat zich dan uh, voor u ontrollen. Voor die tijd uh, aandacht voor Jan Jansen de schoenenontwerper. Een hele aardige en bescheiden man, uh, maar Tegelijkertijd vind ik in zijn vak een groot kunstenaar. Ik sprak hem ruim tien jaar geleden in een studio in Amsterdam. En uh, hij legde om te beginnen uit waar het allemaal vandaan kwam eigenlijk. Ik ben een kind van de zestiger jaren. En uh, in die tijd uh, dacht je niet aan uh, commercie dacht je alleen maar aan uh, leuke dingen maken, mooie ja. dingen maken. En, uh, of, of iemand anders het ook mooi vindt, dat hoop je dan. Ja. En, uh, en verder of het verkocht wordt, dat interesseerde mm. je toen niet zoveel. Nee. Nee, tegenwoordig is het, uh, uh, je begint met uh, PR en uh, je begint met uh, verkoop... en dan zoek je daar een product bij. Mm -mm. Bij ons was dat uh, niet aan de orde. Ja. En eigenlijk... Uh, ben jij veranderd sindsdien? Nou... Mij dat... niet. Nee. Nee, hè? nee. Zeg nee dus dat het niet constate... zo is. Uh, ik ben dus. Uh, eigenlijk, ik moet dus echt wel constateren dat ik niet uh, uh, veranderd ben. Mm -mm. Misschien. Uh... Uh, ten dele niet helemaal uh, verstandig, maar uh, gevoelsmatig uh, ben ik toch blij... dat ik uh, de jongen uh, gebleven ben die ik was in de 60e jaren. Dat is met uh, Swip Stolk precies hetzelfde. Ik Wij heb... zijn uh, bloedbroeders wat hmm. dat betreft. Ja, en, uh, dat komt nooit meer goed, hè? En, uh, Hoe dat zo blijven, toch? Ik ben bang dat het niet goed komt, ja. nee. Is het zo, dat vind ik tenminste, dat mensen na hun napakken nou weg zeventiende niet meer veranderen, wezenlijk? Na hun zeventiende? Ja, ongeveer. Uh, nou, uh, nou, vraag je iets wat ik niet weet of ik dat beantwoorden kan. Ik ben geen uh, psychiater, geen uh, psycholoog. Maar uh, ik denk 17 is een beetje jong. Ja? Ik denk dat je nog wel een beetje, laten we zeggen 19, uh, nou, 20, ja. 21 of okay. zo. 21. Ja. Uh, dan, uh, ja, dan, dan ben je wel uh, gevormd, mm. denk ik. Hè? Je kunt wel wat leren, maar je karakter... Uh, Zit erin en je lijn eh, die je hebt uitgestippeld, denkbeeldig, die ga je, die ga je volgen. Ja, en dat moet, dat moet ook zo. Je moet niet te veel leren. Hé, je, moet, uh, uh, je moet niet uh, uh, uh, dingen met, uh, uh, uh, ingegeven worden door scholen en door. Dat beperkt. Door, door, dat beperkt ontzettend. Je ja. moet, uh, uh, dat probeer ik toch uh, steeds ook studenten voor te houden. Mm. Je bent geboren als een, als een uh, uniek persoon. Uh, kijk maar naar tweelingen. Weet je, die zijn dus identiek... maar toch zit er iets, iets verschil ja. in. Dus ieder mens is... Uh, is uh, een origineel product. Ja. Je moet dat, uh, en als je dan maar... Uh, uh, wordt voorgehouden door je, door je leraar... de school van... het moet zus en het moet zo... dat moet je dus uh, denk ik niet doen. Uh -uh. Je, moet, je moet je originaliteit proberen... Uh, te ontwikkelen ja. en uit te bouwen. Jouw werk van 30 jaar oud... Dat zou best nu nog kunnen. Ja. Het is in het geheel niet trendy of ja, Nee, of zo. Dat heb ik uh, nooit gedaan. Nee, nee ik, ik werk niet uh, trendy. Nee, mijn schoenen is... Uh, uh, wat uh, vandaag... Uh, het is goed vormgegeven. Het is niet een, een modetrucje van vandaag zijn bloemetjes in de mode... dus ik maak bloemetjes. Mm. Uh, het is uh, vormgeving die, die dus vandaag mooi is... die is niet ineens over zes maanden niet mooi meer. Ja. Dat blijft uh, dan wel mooi. Mijn schoenen gaan heel lang mee, modisch gezien. Het is uh, timeless fashion, zeggen ze in Amerika van mijn schoenen. Maar wat die tentoonstelling betreft is natuurlijk ook uh, waarom het... Uh, Waarom er zoveel mensen zijn, is natuurlijk ook de manier waarop het daar neergezet is. Ja, het is fantastisch. Uh, uh, Swipstolk heeft het uh, daar zo ingericht dat je. Uh, ja, daar wordt over gepraat en iedereen, zegt, iedereen die daar geweest is zegt dat moet je gaan zien. Het, het is niet voor niks dat het boek ook uitverkocht is. Ja. Het is nu uh, weer net vandaag aangevuld, maar ja, het was uitverkocht. Het boek wat ik hier heb. Ja, dus daar ziet het ook prachtig ja. uit. Thuis. Wat een superlatief allemaal. Ja. <laughs> ja, schoenen zijn allemaal voor zichzelf begonnen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Als je, als je in zo'n uh, zaal Zie je niet? Voor zichzelf begonnen? Ja. Ze zijn, uh, het zijn zelfstandige objecten. Ja. Ja. ja. En ze hebben lak ja. aan de tijd. Ja. ja. En er is niet zo erg over nagedacht. Gewoon gemaakt. Goed, ander onderwerp. Schoenen. Ja. <laughs> <laughs> ja. In jouw schoenen zit een heleboel humor. Ja, dat zegt men. Ik moest ze nu al echt lachen. Ja. Van omdat je dan uh, bij de eerste blik denkt, is dit een schoen? Nou, dat blijkt dan zo te zijn. Ja. Uh, maar dan zo frivol en zo speels en zo uh, met allerlei flapjes en vloepjes. Dat uh, zo'n schoen tegen je zegt, ja, ik ben wel een schoen, maar ik lijk iets anders. Is dat je bedoeling ook? Ja, Jan, dat, dat gaat uh, toch onbewust, hè? Uh, ik... Uh... Uh, ik ontwerp schoenen en ik, uh, ik doe het gewoon uh, leuk. Ik probeer het leuk te maken. Ik uh, zie leuke mensen voor me. En denk, daar, daar maak ik leuke schoenen voor. Oh, denk je ook aan mensen? Bij... Ik denk ook aan mensen. Ja. Als, ja, aan specifieke mensen? Ja. ja niet, uh, gewoon aan leuke mensen. In, in eerste instantie maak ik die vrouwen schoenen op mijn vrouw. Uh, Tony is toch uh, mijn muze. En... Uh, uh, uh, ik, ik maak het gewoon uh, dat ik denk: goh, uh, dit vindt men leuk. Dat de, mensen, de, de mensen die ik leuk vind, mm. uh, vinden dit leuk. En ik ga niet maken van dit uh, iets tekenen: van dit verkoopt wel goed. Nee. Ik ken geen marketing rapporten. Heb, we hebben geen uh, doelgroep. We doen niet aan PR. Uh, het is gewoon. Uh, um, uit de pen, uit het hart, uh, uit de kop gegrepen, zeg maar. En, en opgetekend en denken, nou... Godzegende greep, of het goed is of niet. Ik denk wel dat er een aantal mensen is die het ook leuk vinden. En er zijn er ook ongetwijfeld een hele hoop mensen die het niet leuk vinden. Ik vind dat de Jan Janssen's van de Wereld radio- en televisieprogramma's moeten gaan maken. <lacht> Net zoals jij schoenen maakt. Dan komt het vast nog wel een keer goed. Nou, dat doen jullie toch ook? Ja, <lacht> is wel zo. Ja. Nee, omdat je, omdat je het hebt over marketingrapporten uh, en onderzoeken en zo. En uh, dat gebeurt natuurlijk in een heleboel sectoren. Dus ook bij de radio. En ja, natuurlijk heel ja. erg. Ja. Uh, want ik bedoel, ik vraag me af. Of stel nou dat je dat je, dat je zou gaan laten onderzoeken. Uh, uh, dat je aan de mensen gaat vragen. Welke schoenen vinden jullie leuk? Wat komt daar dan uit? Niks toch? Ja, dat is uh, niet uh, nee, niet voor mij. Nee, nee, nee, nee. Jouw dat, schoenen dat komen zijn... daar niet uit? Nee, daar komen mijn schoenen dus zeer, zeer zeker die, niet uit. Nee. Die bedenkt niemand namelijk? Nee. Die, die ervaar je? Nee. nee. Ja, dan moet je gewoon in de computer uh, kijken. van wat, wat is er vorig jaar verkocht? Hm. Groen, dus dan maak je groen. Een ja. uh, hoge hak is een hoge hak verkocht. Ja. Uh, en dan maak je daar een variant op. Ja. Jouw hoge hakken dat, zijn hoog dat, trouwens. Hoge hakken zijn? Jouw, jouw hoge hakken zijn hoog, hè? Zijn uh, niet zo hoog. Nee? Gewoon, nou, hoog, maar niet te hoog. Je, nee, kunt, niet te... je kunt erop lopen. Ja, maar het moet, veel gekker moet je het niet maken, geloof ik. Hè? Nee, nee, nee. Ik ga nooit hoger dan 9 centimeter. Want wat gebeurt er dan? Want dan kan je gewoon uh, lopen. Daar kan je gewoon op lopen. Ja. En mijn hoge hakken zijn heel breed van, uh, van balwijd. Mm. En uh, dus veel uh, comfortabeler dan, dan ja. de doorsnee hoge hakken. Op mijn hoge hakken kan je nog redelijk goed lopen. Mm. En daarnaast heb je natuurlijk uh, de, de, hele, de, de platte schoenen. De, de 5 centimeter hakken. Maar echt, ik heb veel uh, platte schoenen... Uh, die, die super comfortabel zijn. Mm -mm. Ook met een voetbed erin, wat je eruit kunt halen... en je eigen voetbed in kunt zetten. En, uh, maar dan is de buitenkant uh, toch... Uh, dat je het niet kunt zien, dat het toch uh, kabouterachtig lijkt. Elfjesachtig. En, ja, uh, soms wel. Ja. Soms heb je ook hele middeleeuwse... Uh, ja, dat zegt men ook vaak. Ja, die flappers. Ik heb nu weer... <laughs> ik heb nu weer... Uh, Zo'n schoen erbij. Ik zie hem nou pas terug. Weet je. Die heb ik natuurlijk een jaar geleden gemaakt. Mm. Maar die komt nu in de winkel aan. Uh, en uh, dan zie ik het ook terug. Dan denk ik. Uh, hemel, wat heb ik toch gedaan. En dan zijn dat, zitten er weer van die kabouterachtige dingen aan. Ja. En uh, ja, men vindt dat toch. Uh... Maar wordt die collectie uit je hoofd en... verbannen? Als die af is? Ja. Ja, dan, dan zie ik die schoenen terug. Want ik ben dus al die tijd bezig geweest met de wintercollectie. Ja. Dus die zomerschoenen komen binnen. Die ben ik dus echt helemaal vergeten. Mm -hmm. En die komen weer nieuw binnen. En ik denk, oh, ach, dat is toch leuk. Is toch Wie heeft dat bedacht? Ja. Ja. Maar vergeet je ze om, om, omdat ze anders in de weg zouden zitten... bij je verdere werk? Eh... Uh, Nee, nee, ik vergeet, ik vergeet ze gewoon omdat ik met andere dingen bezig ben. Je wordt er ook gek van, of niet? Nee, nee, dat is een normaal uh, proces. Dat is jouw kadans ja, ja. geworden. Ja, ja, Goed. Jij zei van, ik vond het toch wel een beetje gênant toen ik daar als jongen mee begon. Maar die kwamen toch niet uit de lucht vallen? Je gaat niet zomaar schoenen tekenen, per ongeluk. Nee, ik, uh, ik had dat gewoon omdat, ik, uh, omdat mijn vader... Uh, uh, Schoenverkoper, uh, uh -huh. was van een kinderschoenfabriek. Ja. Dus als, uh, hij had altijd thuis uh, die koffers en collecties uh, staan. En wij moesten natuurlijk als kind uh, die schoenen aan. En ik vond het verschrikkelijk. Die schoenen waren keihard. En, <lacht> en uh, ja, ik vond ze niet mooi. Dus ik zei tegen mijn vader... toen ik al heel jong was... Van de, go, waarom doen jullie dat niet uh, wat slapper? Wat, wat, wat, wat, free, wat leuker? Ik zei, ja, dat is helemaal niet belangrijk. Want het kind wordt zo geboren... En die heeft zo'n voet. En die leest is zo. En daar verander je niks aan. Ik zei, ja, maar dan kan je ze toch wat uh, soepeler maken. En zo. En toen ben ik de schoenen gaan tekenen. En mijn vader was een heel moderne man. Die heeft altijd uh, gesteund. En uh, gezegd, van, go, uh, dat moet je doen. Als je het uh, ontwerpen wil worden, moet je dat doen. Uh -uh. En toen ben ik dat uh, gaan doen. Ik was trouwens uh -huh. de enige. Uh, want ik had drie broers en vier zusters. En ik ben de enige die in het schoenenvak zit. Ja, is daar ook wel... Ook wel... Het komt zelden voor, denk ik, dat vaders tegen hun zoden zeggen... ga maar in mijn branche ook wat doen. De meeste vaders raden dat hun kinderen af. Ja. Omdat ze weten waar ze het over hebben. En dan vooral de nadelen zien. Ja, ja nee, maar mijn vader was zo, zo tegen iedereen, tegen alle kinderen... Van, uh, Doe maar. Je moet maar doen uh, wat je leuk vindt. Ja. En uh, als je maar geen mensen beledigt. En uh, hm. <laughs> geen uh, huizen overhoop schiet. En zo. Ja. Nou, dat is allemaal dat niet gebeurd. Uh, nee. Ik zei dat uh, toen ik uh, op de overzichtstentoonstelling rondliep: dat ik zag van. Dit is met liefde uh, gemaakt. Um, als jij nou om je heen kijkt naar industriële vormgeving, wat vind jij nou mooi van anderen? En dan hoeven dat niet noodzakelijkerwijs groen te zijn. Um, ja, ik zie soortgelijke uh, uh, uh, producten omheen. Ik zie zo'n lamp met zo'n hart erop van. Uh, Inge Maurer, geloof ik. Hm. En daar en zit uh, zo'n hartje. En daar zit dan helemaal onder op het standaardje. Er zit dus een heel klein krokodilletje wat plat getrapt wordt. En mm -hmm. nou, dan lach ik me suf. Ja. En dan denk ik, dat, dat vind ik een ontzettende leuke ontwerper. Ja. En uh, ja, dat heb ik ook met de dingen die uh, Swip Stolk steeds maakt. Dan denk ik, mijn god, hoe verzint hij het mm -hmm. weer. Ik vind het, het vind ik prachtig, voel ik me mee verwant. Ik, ja. ik heb bij jou het idee van er moet toch op zijn minst een glimlach worden losgeweekt... Hè, door, door wat je maakt voor mensen. Bij mijzelf? Ja, ja. ja, en ook in wat je zelf maakt. Wat ik zelf maak? Ja, hm. ik, ik, uh, ik doe het bloed serieus. Dus ik zit... Uh, uh, ik teken een lijn op een, uh, op een leest. En ik gum dat steeds uit. En dan denk ik, hey, ik moet een millimeter hoger. Een millimeter lager, dat is dan bij pumps... Dat heb je niet bij veterschoenen. Maar uh, en, en, uh, ik zit dat steeds te veranderen. En als ik een prototype klaar heb... of van een hak of van, van een leest... dan laat ik daar een, een eerste prototype op maken. En, en die zet ik uh, op de televisie. En dan kijk ik s'avonds televisie terwijl ik naar de radio luister. En dan zie ik die schoen. Uh, en dan denk ik, hij moet ietsje lager of ietsje meer onderuit. Of er moet iets af of er moet iets bij. En dan verander ik het iets. En dan als ik hem weer opnieuw maak. En ik zet hem er weer op. En uh, uh, dan op een gegeven moment krijg je, uh, kom je op een punt. Van, uh, van uh, dit is het. Dit, dit kan niet meer veranderd worden. Dit is, dit is uh, perfect. dit is van de, de the point of no return. Of zoiets. Ik weet niet of de vergelijking opgaat. Maar uh, uh, uh, dan denk je dit is perfect voor mij. Dit vind ik en zo dan, leuk wat je nou zegt. Ja? Nou... Ja. Ik zat van ja. de week uh, uh, thuis muziek te draaien van Brian Wilson... van de Beach Boys. Ja. En Brian Wilson is eigenlijk min of meer gek geworden... omdat hij uh, zijn genie niet meer kon beheersen. Dus hij, wat jij zegt net, van mm. op een gegeven moment weet ik... nu is dit is het, nu ja. is het goed. Ja. Dat had hij niet meer. Dus hij ging maar door met, met, met een compositie... en hij bleef maar schaven en hij bleef maar doen. En het ja. ging dag en nacht door... Uh, dat herken je misschien wel. Dat, dat je je eigen werkje begint te uh, achtervolgen, zal ik maar zeggen. Maar jij trekt een streep. Ja, daar, dus, daar kon hij dus niet meer. Ja. Nee, dat heb ik nooit. Wat niet? Dat... Nooit dat ik denk, ik moet doorgaan, ja. doorgaan, doorgaan. Nee, het is gewoon de tweede of de derde keer. Is het goed? Hm. Of ik stop ermee. Wanneer is het nou goed? Het is, kan je dat goed? definiëren? Ja, dat, dat kan ik, denk ik, heel goed uh, definiëren. Uh, Tenminste, wat zeg ik nou? Als ik dat uh, goed kan uitleggen. Het is, je ziet iets en dan, uh, dan denk je... nou, dit is gewoon helemaal perfect. Het is precies rond genoeg. Het is precies hoog genoeg. Het is, toen ik die zweefhak maakte, weet ik nog heel goed... dat ik hem uh, de hele tijd in de kamer had staan... op, op, op de televisie had staan, ook s'avonds. En ik dacht, er is iets aan. Wat, ik zie er iets aan. Dat is niet goed. Maar ik weet niet wat. Is hij nou te dik of is hij nou te dun? Of... Laatst kwam ik erachter. Hij is te hoog. Toen heb ik hem vijf millimeter lager gemaakt. Heb ik hem opnieuw gemaakt. En toen zag ik hem weer staan. En zei, ja, dat is het. Mm -mm. Dit, dit is het. Dit, dit, ja. eh, zo moet het zijn. Voor mij dan. Kan iemand anders komen die zegt ik vind er uh, niks aan. Ik vind het helemaal niet mooi. Ik vind het lelijk. Maar dat, voor mij is dan. Dit is het. Dit moet niet lager. Dit mm. moet niet hoger. Dit moet niet dikker. Dit moet niet dunner. Dit is precies perfecte vorm. Toch zijn... En daar kom je dan daar kom je op een gegeven moment ja. op. Soms duurt het lang en soms duurt het kort, maar je hebt ook heel vaak dat het in één klap goed is. Mm -mm. Heb, wanneer is dat jou overkomen? Dat is verschillende keren overkomen. Toen ik die, uh, bijvoorbeeld die, uh, die schoen heb gemaakt met die, met die schuine ritsluiting, ja. die staat er ook in. Dat is boek, ja. een hele grote uh, commerciële schoen geworden. Mm. Niet voor mij, maar voor de mensen die hem uh, uh, geadopteerd hebben. Nee. Uh, uh, die, die schoen, dat weet ik nog heel goed. Die heb ik, uh, ik had een leest voor me met, het, met patroonpapier erop geplakt. En uh, ik had eigenlijk niet. Zo, het was laat avonds en ik had eigenlijk niet zoveel zin meer. En ik dacht, ik moet toch nog één schoen maken. <lacht> en toen heb, ik, toen heb ik die ene. Toen heb, ik, nou, nou, nou, toen heb ik het potlood gepakt. En toen heb ik die ene schuine streep op dat papier gezet. Op die leest. Ik zei, nou, daar maak ik een ritsluiting van. Mm. Toen heb ik dat, en dat was, die schoen heb ik in. Uh, in een halve minuut getekend. En ook nooit meer gecorrigeerd. Maar wist jij, was in, perfect. wist jij in die 30 seconden... er gebeurt hier een wondertje? Oh nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, absoluut niet. Sterker nog, toen die schoen uitgevoerd was... Toen hebben we, die is uitgemonsterd. Die hebben we uh, op de beurs in Düsseldorf gehad. Uh, die, die schoen heeft daar vier dagen gestaan. Uh, onder, andere, uh, onder andere schoenen. Uh, tussen andere schoenen, moet ik zeggen. Hm. En... Uh, Mensen pakten hem soms op en geen hond die hem opschreef als order. Hm. We hebben daarna vier dagen andere schoenen verkocht... en die schoen nul paar verkocht. Dus ik kom zo uh, uh, na die vier dagen uh, beurs zeg ik uh, tegen Tony... Uh, nou, uh, die is dus gestorven, noemen wij dat dan. Hè? Dus je hebt gewoon uh, zeg maar dertig uh, schoenen... en daar zijn er vijftien uh, goed van en vijf zo-zo en tien uh, vallen eraf. Nou, nou oké, okay, de collectie wordt dan dat en die schoen is gestorven. Nee. En toen uh, zei Tony, nee, die wil ik hebben. Want ik weet zeker dat die schoen goed is, die kan ik verkopen in de winkel. Klinkt heel commercieel, Tony is niet zo erg commercieel... Nee. maar ze heeft een, een, een heel erg goed oog en ze weet heel erg goed... van wat goed is en wat niet goed nee. is. Ze ziet ook twee millimeter fouten hak hakverkeer staat. Ja. Zegt ze, die wil ik hebben. Nou, zeg, ja, maar ton, dat kan niet, want dan moeten we dezelfde patronen betalen. We lezen, we mm. Nou, dat hebben we toch gedaan. Toen hebben we dus uh, 30 paar van die schoenen laten komen. De eerste zaterdag zet je die schoenen in de winkel. Je verkoopt niks. Nul paar. Mm. Tweede, derde paar dagen later... wordt er één paar verkocht. Wordt drie paar verkocht, wordt tien paar verkocht. We bestellen 300 paar bij. We bestellen 600 paar bij. En die schoen begint te lopen. Een andere importeur, die koopt die schoen... die maakt hem na voor de helft van de prijs. Er mm. wordt 10.000 paar. En die schoen heeft een miljoen paar gedaan. Ja. De, schoen be, de, de overleden ja. schoen be, begon te lopen. Uh, volgens mij zit jij de hele tijd af te vragen... ben ik eigenlijk wel boeiend, of niet? Ja, want is voor mij een oud verhaal, natuurlijk. Ja, nou, ik hang aan je lippen. Los, ja. Ik vind het leuk. Als jij uh, op een gegeven moment helemaal niks met schoenen doet... wat doe je dan? Um, Kijk, ik ben verbaasd van <laughs> een leven zonder schoenen, bestaat dat? Nee ik, uh, nee, ik doe niets anders dan uh, schoenen eigenlijk. Echt waar? Uh, ja. Dus als, als ja. jij gezellig uit eten bent... Ja, ik ga wel uit eten, ja. Ja, nou, dat ja, mag ja. ik hopen ja. voor je. <laughs> ja. Nee, maar kijk, is het nou echt zo dat je zo obsessief ermee bezig bent... dat als je op straat loopt, kijk je dan vaak naar beneden? Van, uh, ja, ja. constant. Maar heel onbewust... Hmm. Andere mensen zien dat. Ik zie dat zelf niet meer. Maar je beoordeelt mensen niet eerst... op hun schoenen Oh nee nee, nee, nee, nee. Absoluut niet. Nee. Maar je beoordeelt schoenen op schoenen? Nee. Uh, ja. Wat zie je dan? Nee. Als je zo rondloopt? Uh, ja, een uh, weinig interesse. <laughs> zijn mijn, uh, mijn liefhebbers, mijn cliëntele is natuurlijk maar een heel klein, heel klein percentage... van de Nederlandse bevolking. Ja. Maar het uh, is oké. Okay. Dat is genoeg uh, voor mij. ja waarom? Vrijheid, blijheid. Ja, waarom? Je moet niemand uh, iets uh, opdringen. Iets, uh, iets uh, forceren. De mensen die het graag willen hebben. Die, die, uh, die komen, die waarderen het. Ja. Je kunt iemand niet uh, uh, spinazie aanpraten. Als ze niet van spinazie houden. <laughs> <laughs> Toch? Je kunt een poging doen. <laughs> ja. um, ik heb jouw ja. boek opengeslagen voor me uh, liggen. Een vrije vorm gegeven boek. En ik heb het open liggen bij een ontwerp. Probeer het nou eens te beschrijven voor luisteraars. Deze. Welke? Die vind ik zo leuk. Nou, die, deze. Ja. nou dat is een uh, uh, plexiglas Open Sol. Uh, ik wilde. Wel, wat staat erbij van jaar? 1973? Even kijken. Hoe, ja, 1973. 73, ja. Ja. ja, die heb ik in 1973 uh, gemaakt. En ik wilde wel hoog, wel plateaus, maar dat je er doorheen kon kijken. Ja. Daarom heb ik ook die, uh, die bamboeschoen uh, gemaakt. Daar kon je ook doorheen kijken. het is dus een, een, een, een plateau, maar die helemaal open is. Ja. Dus je kunt er helemaal doorheen kijken. Maar je staat toch hoog. Die staan van plexiglas uh, gemaakt. Dit is, een, dit is een prototype, dit is nooit in productie geweest, want dat kon ik toen uh, niet uh, bekostig dat nee. hij daar mallen van maakte. Dat hij er echt op kon lopen. Maar die schoen uh, spreekt heel erg aan. Ook bij studenten heb ik gemerkt. Nou ja, wat ik zo ik leuk vind. Ik, ik, ik, uh, ik, ik zag hem. en Toen dacht ik van als ik nou iemand zou tegenkomen die hierop loopt. En ik zie haar op een meter of zes afstand. Dan denk ik dat ze zweeft. Ja, ja precies. Dat ja. vond ik zo fascinerend. Ja. Ja. Want dan ja. zie je gewoon dat iemand, nou hoeveel centimeter is dat? Ja, een dat centimeter dat is... of vijf boven Wel, de grond zweeft. Ja, ja, ja. Dat was ook je opzet. Ja, ja, ja, ja. Is er goed op te lopen? Nee, daar kan je niet op lopen. Dat nee? is een, dat is een uh, prototype. Als je, daar dus, uh, als je daar op dat prototype gaat staan, dan breekt het. Kan breken. Maar je zou dus, dat was 1973. Ja. Weet je, nu, is het, uh, zo, nu, nu zou ik dat wel kunnen. Mm. Je kunt daar dus gewoon een, uh, een mallen van maken en dan kan je er wel op lopen. Ja, schoenen hebben we ook van die aardige. Nou, uh, ja. working class hero bijvoorbeeld heet er eentje. Ja. Uh, het zijn geen namen, het zijn titels. <laughs> hè? Ja. Uh, waarom, heet ja. die, uh, waarom heet die schoen in Class Hero? Nou, dat is die schoen uh, met die stalen. Ja, schoen. met de stalen, stalen neus. Stalen neus uh, wat werkmannen in, in uh, veiligheidsschoenen zit. En ja. ik heb die stalen neus toen. Dat was ver voor de punkperiode. Heb ik uh, toen bovenop de schoen gedaan in plaats van de middenin. Dus dat ja. is een, een, uh, een werkmanschoen eigenlijk. Ja. Maar je bent toch. Uh, uh, als je die schoen dus gewoon op straat aandoet... met die werkmansneus, die veiligheidsneus bovenop in plaats van de binnenin, dan ben je toch een held. Als dan, je ben een hero. Durft, dan ben je een hero. Ja. En de titel is natuurlijk van John Lennon. Ja. Ja, dus uiteraard. daar heb ik uh, heel veel plezier aan beleefd... om die titels te verzinnen ja. voor het boek. Heb je enig idee uit welk jaar deze schoen stamt? Laat het je lekker niet zien. Uh, uh, Tachtige jaren. 78. 78, oh. De tijd vliegt, hè. Ja. Wie zou jij nou heel erg graag voorzien van een paar schoenen? Iemand die we allemaal kennen, bij voorkeur? Oh god, uh, nee. nee. Nee. Je wilt er niet zeggen dat ik maxima zeg. Nee, alsjeblieft, Zo, uh, Die heeft uh, al. Dat uh, prima vinden. Nee, gewoon nee. Ik ben heel blij met uh, gewoon alle leuke mensen. Uh, die wij uh, op het roek in krijgen mm. in de winkels. En uh, het zijn toch allemaal leuke mensen die wij krijgen. Want ja. ja, de minder leuke mensen, die komen niet zo bij ons. Nee. Nee, ik heb niet echt zo'n wens of zo van uh, die zou ik graag. Uh, nee, maar ik kan me uh, voorstellen, want zo bedoelde ik het. Soms zie je een vrouwenlichaam. waarvan je denkt. je zou compleet zijn. als ik voor je dat en dat zou, zou kunnen bedenken. Ja. Uh, nee, uh, gewoon hele lange vrouwen die zeggen: Van ja, ik moet echt uh, hele platte schoenen hebben. Hmm. Of ik moet uh, mensen met hele grote voeten, die zeggen: Ik moet uh, lage, uitgesneden schoenen hebben. Dat is dus het tegendeel is waar. Je kunt gewoon veel beter hooggesneden hoog schoenen hebben. Mm -hmm. dan, lijkt die, dan lijkt die voet minder lang. Maar, maar die vrouwen zijn meestal gewoon goed geproportioneerd. Als je een vrouw hebt die, die 1,80 meter is of 1,90 meter. 90, ja. En die heeft maar 42 uh, van een schoen of 43. Dat is heel normaal. Dat is goed geproportioneerd. Ja. Stel je voor dat die vrouw maar 36 zou hebben. Dan valt ze om. Mm -hmm. en dat is ook geen gezicht. Nee. Dus, en, maar de meeste mensen hebben dus gewoon die frustratie van hun eigen... Eigen voeten die niet goed zijn. Ja. ja, Net zoals iedereen dat heeft. Maar ga je dan in discussie van doe maar niet? Nee, nee, nee, nee, ik ga niet zo. Nee? zo. Je bent een hele aardige man. Niet he? zo. <laughs> Eigenlijk. Nee, maar ik doe ook die verkoop niet zo. Dat is meer Tony. Uh, ja. Tony doet dat meer. Ja. Je wenst er ook van toch... verschoon te blijven. Uh, laat, laat mij ze dan maar bedenken. Uh, er moet iemand anders maar uitleggen hoe het verder ja, moet. Maar als het uh, moet, als ik uh, in de winkel ben, doe ik dat heel graag. Toch wel? Ja, ja. Maar het ja. staat niet erg hoog op ja. jouw verlanglijst. Nee. nee. Nee. Zit jij het liefste te prutsen? Achteraf? Nou, dan weet je, het is nooit goed. Hè. Het is nooit perfect. Als je dus, het is, komt gewoon zo ontzettend vaak voor. dat iemand zegt van. ja, de rechter zit goed, maar de linker niet. Hmm. En uh, dan, dan denkt men dat ik daar iets aan doen kan. Maar het is gewoon. Uh, dat ligt aan de voeten. Daar kan ik dus niks aan doen. De linkervoet is dan iets groter dan de, dan de rechter. of andersom. Hmm. Ja. En ja, maar, dat maar, is, wat, De handen zijn ook niet gelijk. Nee. En, uh, maar wat moet je dan? Ja, nee, niks. Kijk, als je gewoon een, een een, bij mannenschoenen heb je dat niet zo. Als, en bij damenschoenen ook niet met een, met een veter dan merk je dat niet ja. zo. Maar als je een, een laag uitgesneden pum hebt met een hoge hak, dat past bijna nooit perfect. Of de een zit goed of de ander zit goed. Dat wel. Daar heb ik dan, uh, ja, ja. Heb ik dan uh, moeite mee. Ja. Mannenschoenen zijn minder leuk om te bedenken? Nee hoor. Nee, nee, nee. nee. Zo maakt dat niet doet, uit. Je doet er gewoon, uh, gewoon wat minder aan. Hè. Het is wat beperkter. Het is wat beperkter, dus, je, de, dus de collectie is wat minder. Maar leuke mannen schoenen maken is natuurlijk heel erg leuk. Er zijn ook een heleboel uh, leuke mannen. Ja? Ja. Het ja. neemt toe. Ja. Hoe komt dat? Ja. Uh, ja, uh, uh, hoe komt dat? Dat weet ik niet. Durven mannen nee. meer? Meer als je het, als je ja, doet... dan vroeger. Ja, meer dan vroeger. Het is uh, uh, normaler, hè. Dat... Uh, dat er een hoop uh, mannen zijn die modieuzer zijn en, ja. dan, Je hebt de dan, tijd dan 25 mee, jaar geleden. Ik heb de tijd mee. Ja. ja. Toch? Ja. Je maakt op mij een volstrekt gelukkige indruk. Is dat zo? Ja. <laughs> en het is natuurlijk onzin, want niemand is volmaakt gelukkig. Nee, nee, nee. nee ik ben helemaal niet zo happy met alles. Nee. Met de wereld niet, kan ik me voorstellen. Nee, met de wereld niet. Nee, Maar ook, ook uh, toch ook met mijn eigen situatie niet zo, nee? zo van... Uh, ja, goh, uh, ik ben toch in het wereldje uh, internationaal uh, behoorlijk bekend. En mm. ik ben toch maar een heel klein uh, mannetje. Ja. Gewoon, ik had toch liever wat, wat uh, internationaler. Uh, ik heb altijd uh, op beurzen gestaan in Las mm. Vegas en in New York en in Milaan. En maar in wat Tijssel. had je liever anders gezien dan? En dat het uh, gewoon toch, toch wat internationaler was. Ja. Ik ben nou eigenlijk, sta ik alleen maar in, uh, in Nederland. Maar heeft verkopen. het niet zo moeten zijn dan? Uh, misschien dat hoort toch bij jou? Uh, nou, het, het, het hoort bij mij dat ik mijn schoenen kan verkopen... Mm. Uh, aan uh, alle mensen die ze leuk vinden. Ja. Dit, uh, dus het zou... Je maakt mensen gelukkiger, uh, Ja, ik heb nou. overal dat kleine groepje klanten. Ik heb ja. dat kleine groepje in New York. Ik heb dat kleine groepje nou, mooi, in, toch? in San Francisco. Mooi ja. En uh, uh, uh, uh, dat, dat zou ik dus graag ja. gewoon willen houden. Okay. Jan, het zit erop. Het ik zit er heb, Ik op. heb ervan genoten. Dank je wel. <laughs> nou, ik ook. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Jan Janssen was dat uh, ruim tien jaar geleden in uh, gesprek met mij. En ik denk er met, uh, met warmte, met warme gevoelens aan terug... Jan Jansen, die vierde twee jaar geleden zijn vijftigjarig jubileum in het vak. Buitengewoon bescheiden man en een groot kunstenaar in zijn eigen vakgebied. Wel nu, een spelletje gaan doen. Het is half vier in de nacht, wat belet ons eigenlijk? We zijn nou toch onder elkaar. Um, het gaat als volgt, ik heb uh, drie tekstfragmenten. Dit spelletje heet overigens Het Mysterie van Emily. Ik heb drie teksten en uh, als u naar één tekst weet over wie het gaat, want het gaat over iemand. Dan win, wat wint u, u dan? Ik weet het niet meer. Wat zijn er tegenwoordig, Liz? Uh, Liz regisseert deze uitzending. Wat zeg je? Na, leeslampjes. Oh, ik dacht, stappentellers of knijpkatten. Of, nou, leeslampjes. Um, en hoe werkt dat dan? Je, je, je, je wint 140 leeslampjes als je het naar één tekst al weet... en dat telt dan af naar één leeslampje als je... nee hoor. Je wint gewoon iets en het wordt steeds minder. Of, uh, het gaat ook helemaal niet om de prijzen. Wat zit ik hier uit te wijden over helemaal niks? Uh, <kuggen> Hij hernam zich en zei, luister naar fragment 1. Ja, wat kunnen we over hem zeggen? Um, een goed lachse man misschien. Hoewel we bij die lach van hem altijd iets raars voelen. Is het wel een lach? Is hij echt ergens zo blij over? Heeft hij nou een ongelimiteerd gevoel voor humor? Ja, we betwijfelen het allemaal. Met die lach probeert hij iets af te wenden. Naderend onheil, bijvoorbeeld. Of hij probeert duidelijk te maken... dat hij ook maar een gewone jongen van een gestampte pot is. Maar dat is hij helemaal niet. 0800-1121. 0800-1121. Over wie ging dit? Hier is Tensie C... From the original soundtrack, Flying Junkman. NCC en Flying Junkman, waarom heet dit spel het mysterie van Emily? Um, dat zal ik heel kort uitleggen. Um, in het begin he, was dit spel er ook al, op een andere zender. En uh, dan werden die fragmenten voorgelezen door Emily. Dus we zullen we er een keer uitnodigen eigenlijk in de nacht. De echte Emily, om de fragmenten voor te dragen. Gaan we doen. Um, tot zover deze korte uitleg van het voorafgaande... Wij hebben contact met Sikko. Dag, Sikko. Dag, Jan. Met Sikko. Aan wie dacht jij na één fragment? Ik dacht aan Mark Rutte. En waarom? Nou, zijn lach is aanstekelijk, maar een beetje onecht, vind ik. Mm -mm. Dat je denkt, ja... Wat bedoel je nou? Ja, precies. Zoiets, ja. Weet je wat zo grappig is? Er zijn uh, vier bellers na jou geweest... en die zeiden allemaal... Mark Rutte. Ik moet je teleurstellen. Ah, wat jammer. We hebben een grote schade op het verkeerde been gezet. Dat dacht ik al, ja. <laughs> <laughs> Sikkel, blijf luisteren. Ja, doen we dat. Afgesproken. Bedankt. Dag, Dag Tom. Dag me Tom, goeie avond. En wie dacht jij Tom? Ik dacht aan onze vroegere kroonprins, prins Willem-Alexander... die tegenwoordig koning Willem-Alexander heet. Ja, en uh, die heeft ook een, een, een ontwapenende glimlach... Ja, ja, ik weet niet. Zoals je het uh, uitsprak en omschreven uh, moest ik uh, opeens van hem denken. Ja. En hij probeert... En moet natuurlijk een beetje actueel zijn. en, ja. en Overmorgen staat hij de hele dag in de picture. En, ja. zo, dus. en hij zou ons proberen duidelijk te maken met die lach. Ik ben maar een gewone jongen. Ja, dat, dat was het inderdaad. Ja. Ja, ja, Dat is hij natuurlijk helaas niet. Daar kan hij ook niks aan doen. Zo is hij helaas geboren uh, ja. met een grote lippel in zijn mond. Maar hij doet het leuk, vind ik. Ja. Prima, hij is het niet, maar uh, toch leuk bedacht, Tom. Het spelletje is hij het niet. Nee, in het spelletje is hij het niet. Oké, okay, een andere meer succes. Ik dank je voor je inspanningen. En wellicht tot okay. straks, je weet het niet. Dag Tom. Okay, dag. We hebben nog een fragment nodig, hè? Ja. Yeah. Hij moet het slimste jongetje uit de klas geweest zijn. Hij heeft zich ontworsteld aan de gedachte... Van dat dubbeltje dat nooit een kwartje zou worden. Hij heeft een lange tijd een droomcarrière gehad. Het kon niet misgaan. Ja, totdat het misging, hè. Dat lijkt iedereen trouwens alweer al lang vergeten te zijn. Ja, dat is dus een kwestie van goed marketingbeleid. Dat kan je kennelijk met een gerust hart aan hem overlaten. Over wie gaat dit? 0800-1121. 0800-1121. Twee, eh? boek a tea in de MG's en hang em high. T en die En hang hemai. Jo. Goedenacht, Jo. Jo, ben je daar? Ja, ja ik helemaal. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik schrok even, ik denk Jo is weg. Nee hoor, nee, die blijft wel. <laughs> Oké. Okay. Jo, aan wie dacht jij na twee fragmenten? Ik dacht aan die luiten die dat uh, golftoernooi gewonnen had. Uh, oh, en waarom? Nou, waarom? Omdat die verslaggever um, uh, een, harde, een uh, gesprek met hem gevoerd... Ja? en toen zegt hij van nou, en dan komt er nog een zachte glimlach. Ah. Ik denk, oh, en toen vertelde jij van nou die glimlach. Ik denk, nou, dat komt uh, dat die winnaar van het toernooi... van die anderhalve ton wel is. <lacht> <lacht> <lacht> ja, Jo, ik, zo, ik zou het je zo graag gunnen. Ja, maar en anderhalve ton erbij, maar het is, het is hem niet. Ja, ja. verdorie. Geeft, geeft niks. Nou, veel plezier met je programma. Dankjewel. je hebt niet plotseling een hekel aan ons, hè? Nee, helemaal niet. Oh, dan is het goed. Ik luister altijd naar jullie, maar uh, ik wist niet dat jij deze keer er was, want anders is het altijd Adolina. Ja, <laughs> die is de is volgende week weer. Ja, nou, dat hoeft voor mij niet, hoor. Nou, voor mij wel. Ja, maar dat vind je niet leuk, dat nacht. Ik vind dit hartstikke leuk, s'nachts. Nou, het maar... blijft wel lekker. Nou, ik kan toch niet tegen Adeline zeggen, hoepel maar op. Nee, dat kan je niet zeggen. Ik kan het wel proberen, maar... Ik geef mezelf weinig kans. Jo, dankjewel. Dankjewel, wel. tot horen. Dag. Hoi, hoi. We gaan naar Martin de Wit in Utrecht. Dag, Martin. Ja, nacht. Spreek je Dag. Nou, ja, zeg het maar. toen ik het tweede fragment hoorde, dacht ik aan Marco Borsato. Marco Borsato? Ja. Omachtig, ik ik weet ineens wat jij bedoelt. Want uh, droomcarrière, het kon niet misgaan totdat het misging. Ja, ja. ja precies. En uh, het was weer begonnen met die Voice of Hogwarts, geloof ik. Nog steeds is die wel weer op televisie. Maar... Ja. Het is een beetje stil uh, rondom uh, Borsato, hè? of niet? Zit ik ernaast? Ja. Nou ja, je hoort hem Nee, Ik heb nee. niet een uh, die een hit heeft gescoord nee. de laatste jaren. Nee, nee. nee. Dat... nee maar hij was wel failliet, geloof ik, ook gegaan. Dus... Ja, dat was dat. de ellende. De, ja. Hoe heet je dat? Die ja. Entertainment Group. Ging van niet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar die deden ook allemaal dingen die, uh, waar ze geen verstand van hebben. Zoals handelen in uh, Italiaanse sportwagens. Ja, je moet. Ja, maken, blijft bij het je lezen. buiten hem om, uh, geloof ik, of, ja. ja, dat is ook nou, niet handig. We ik vind hem wel bedoeld. Het was van mij altijd wel een man geweest. Dus ik bedoel, het, het, het, het, ja, ik maar ken hem persoonlijk. Ik heb inderdaad ook iets waar niet zoveel over hoort. Nee. Dus, Martin, het is Marco niet? nee. Toch leuk geplandeerd. Ja. Komt hard aan, hè, deze klap, maar ik kan no, het ik... niet. Nee, ik, wil... ik word alleen maar nieuwsgierig, gebied dan wel is. Oké, okay. nou, ik heb nog één fragment liggen, dus uh, misschien weet je het dan. Ja, Oké, okay. ja, bedankt, bedankt voor je, je telefoon. Dag. Ja, goed hoor. Nou, Dag. daar gaat hij dan. Ik denk dat jullie het nu weten, let maar op. En nu zegt hij dat we in een crisis zitten, door onder meer een verkeerd gedrag van bankmensen. Ja, dat is een eye-opener, zeg. En, voegt hij eraan toe, dat gedrag moet veranderen. Alweer zo'n doordenker. En uh, er moeten niet nog meer regels komen voor de banken. Ja, en daar haken we een beetje af. De banken, die zouden een soort zelfreinigend vermogen hebben, zegt hij. Ze kunnen hun eigen cultuur veranderen. Nou, zeggen wij dan, dat lukte hem slecht bij de DSB. Maar ja, wie zijn wij... 0800-1121, over wie gaat dit? 0800-1121. Jerry Rafferty was dat. en uh, Please sing a song for us. Rafferty, hij ging aan de drank ten onder uiteindelijk. Jammer. Mooi liedje. Was ook een hit in Nederland. Uh, maar dan in de versie van de Continental Uptide Band. Please sing a song for us. Nou, meer fragmenten hebben we niet in het mysterie van Emily. Harry uit Amsterdam. Weet jij over wie we het hebben? Ja, ik dacht dat je het had over uh, meneer Muller van de Spijker... Oh, en van Auto's. Saab. Wat zeg je? En van Saab. Ja, ja en van Saab ook, ja. ja. Klopt. Ik snap dat niet van die spijkerauto's. Ik, ik lees al ja. jarenlang van er moet weer een miljoen bij... en uh, ja. weer anderhalve auto verkocht per jaar. Maar het blijft maar bestaan. Ja, ja, is niet kapot te krijgen. Nee. Het is een soort... Uh, er zit een zekere magie aan deze Victor Muller. Ja, hij ja. Ja, zit er. Ja, die, ik... Uh, ik denk ook dat het hem is, want uh, ik denk dat je er niet onderuit kunt. Want het, het sluit goed aan bij die schoenen. Dat schoeneninterview wat je gehad hebt, hè? Schoenen, die, daar sla je ook een spijker in. Dus. <lacht> dat vond ik te link. <lacht> ja, jij verbindt alles met elkaar. Wat te leuk. Jij verbindt alles ja. met elkaar, Harry. Uh, ik, ja. ik zit alleen met Precies. een probleem. Ik zit met een probleem, Harry. Uh, ja. De laatste zin van het uh, laatste fragment... Ja, ik laatste... heb ik niet gehoord. Oh, het, het, ja. lijkt, het lijkt me iemand uit de politiek achteraf. Ja. Ik kon het niet goed meer opvangen. Nou, de, de laatste zinnen waren... de banken zouden een soort zelfreinigend vermogen hebben, zegt hij. Ze kunnen hun eigen cultuur veranderen. Maar dat lukte hem slecht bij de DSB, denken wij erachteraan. Nou, heeft Victor Muller zich met veel dingen bemoeid... maar niet ja, maar met de niet DSB. Dat, nee, dat klopt. Ja, ja hier ja, moeten wij dus, uh, moeten we afscheid nemen, Arie. Ja, scheiden doet lijden, hè? Ja, jongen. <laughs> Hoe moeten we verder zonder jou? Ja. Nee, ja. eh, eh, bedankt voor je telefoontje en eh, wellicht volgende keer beter. Graag gedaan. Dag Harry. Dag. We gaan naar eh, Nijmegen, daar treffen wij Ed. Hallo Jan, dag. Gedaan. Ed. Zeg de, het eens. De, de koekoek vroeg net, sorry. Ja, die uh, loopt wel... Eh, ja, wat voor, hè? Acht minuten voor. <laughs> Ja. Ik ben blind. Dan nou, heb ik sommige klokken, klokken. Zet ik iets voor dan de andere. Weet ik precies wat om te laden. Niet alles vragen een beetje raar, maar goed. Ik vind het wel leuk. Ik bedoel, op deze manier komt jouw koekoek tenminste op de zender. Ja, die zal paar keer op de zender. Een keer bij Adeline, al een keertje. Dat gaat er weer in, Oh, die begonnen zeker ook over. Ja, ik heb meer klokken. ik vind het leuk. Okay. Ik Wat klokken verzamelen. Ja. Ed, goed. over wie hebben we het? Over Gerrit Salom dacht ik. Ja, daar gaat er weer een, Ed. weer een andere. <laughs> dat wordt nog gezellig. Um, wie zei je? Gerrit Salom? Gerrit Salom. Ja, dat is goed. Ja. <laughs> ja ik kan, maar ik wist het bij de tweede al ongeveer. Ja, die zei niet ter, ter excuus hoor. Maar, maar toen hij bij DSB, ja, dat weet ik het zeker. Ja, ja, natuurlijk. Ja, het is merkwaardig dat hij... Uh, die goedlassigheid altijd, hè. Mij. Ja, een, een, een brede glimlach. Maar die ja. is ook... En dat vind ik altijd zo raar bij hem... Uh, nu ben jij visueel gehandicapt, dus ja. uh, dat valt jou niet op. Dan ja, lacht hij, al en dan in één klap is die lach weg. Dan, dan verstrakt dat gezicht ineens. En dan denk ja. je, wat is, wat, wat, wat is dit gekunsteld? Maar goed, uh, ja, hij zit nou goed hè, bij de ABN AMRO, voorlopig. Voorlopig wel, ja. Hoewel er stemmen op gaan van, wordt het niet tijd om op te stappen? Ja. Maar dat doet Gerrit niet. denk het ook niet, want ik moet eerst dan verkocht worden. een keer? dat zal dat gek zijn. <laughs> ja. Um, ik kan je feliciteren. Het antwoord Dag, is oké. goed. Dank je wel. Uh, ik dank je zeer, Ed. En uh, blijf even aan de telefoon, noteren we je gegevens. Ik vind het een leuke uitzending. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Wie is Jackson Brown? Dr. My Eyes. Hé, hey, dat is merkwaardig naar Ed. <laughs> my Eyes have seen the years, and the Without Now I want to understand I have done all that I could To see the evil and the good Without hiding You must help me if you can Dr. My I never noticed them until I got this Jackson Brown en Dr. My Eyes. Dit is Caro's Nacht van het Goede Leven op Radio 1. Um, tussen 4 en 5 hebben wij in de aanbieding twee korte hoorspelen. En dan houden we nog wat tijd over. Die zullen wij vullen met bijvoorbeeld Manfred Mann en Alison Krauss en Ray Cooder. En wie uh, zich nog meer uh, mogen aandienen. In de meantime, voordat wij naar het uh, nieuws van 4 uur gaan luisteren, hoor ik een ei bakken. Het is een psychedelisch ei. Wordt opgediend door Pink Floyd en Ellen's Psychedelic breakfast bij ontbijten vroeg op Radio 1.